Bismillah wa salatu wa salam ala ra'sulillah wa ala alihi wa wa Amma bad. We gaan inshallah weer verder met de Sira lessen. En nadat Quraysh vernam of zag hoe het aantal moslims met de dag toenam en groter werd, hoe de islam terrein won, vooral na de islam van Hamza en de islam van Omar radhiyallahu anhu, en hoe zij veilig terecht konden in al vele moslims konden veilig vertrekken naar al en konden daar ook veilig verblijven, besloten zij de profeet sallallahu alayhi wasallam te vermoorden. En dat hebben ze natuurlijk een aantal keer geprobeerd, getracht. En was het niet dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam gesteund werd door zijn heer, dan waren ze weliswaar daarin geslaagd. Maar telkens kwamen zij er bedrogen uit. Waarom? Omdat Mohammed sallallahu alayhi wa onder toezicht stond van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ze wilden hem eigenlijk vermoorden. Maar toen Abu Talib zijn oom hier lucht van kreeg, sprak hij Ben-Hashim en Ben-Ul-Muttalib toe. Dus hij sprak ze toe. Hij richtte het woord tot hen. Hij verzamelde deze mensen, die tot deze beide stammen behoorden. En hij sprak ze toe. Waarna zij besloten de profeet onder hun bescherming te nemen. En een verblijfplaats te bieden, te geven in hun sheb. En hun sheb, sheb is de streek waar zij woonachtig waren. Sheb is de streek waar ben U Hashim en Benul Muttalib woonachtig waren. Dus ze waren bereid om natuurlijk de profeet onderdak te bieden. En aangezien Quraysh op het punt stond om de profeet te vermoorden, hebben zij gezegd, Mohammed kom bij ons, kom bij ons en er zal jou niks overkomen. Um, iedereen behorende tot deze twee stammen nam het op voor de profeet vrede zijn met hem. Moslim of geen moslim. We hebben namelijk al eerder aangegeven dat het een gewoonte was bij de Arabieren om de naaste... ...koste wat het kost te verdedigen. Dat was een gewoonte van de Arabieren. Ze kwamen voor elkaar op. De enige man... ...die een uitzondering vormde... ...wat dit betreft... ...was natuurlijk zijn oom Abu Lahab. Alleen Abu Lahab. Hij was de enige... ...die koos voor de kant van Korees. Maar de rest, iedereen... ...is zich achter Mohammed... ...sallallahu alayhi wa sallam, ...en achter Abu Talib... ...gaan scharen... Allemaal als één man traden zij naar buiten. Wij zullen het niet tolereren dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam iets overkomt. En Koreis zag zich op dat moment gedwongen om iedereen bij elkaar te roepen. En onderlinge afspraken te maken. Want ja, hoe moeten wij hiermee omgaan? Wij wilden Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vermoorden. En ze hebben altijd getracht natuurlijk om met instemming van Abu Talib, van Banu Hashim, ...van familieleden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ...de profeet tot een halt te roepen. De profeet, zeg maar, te stoppen. De profeet iets aan te doen. De profeet te vermoorden. Maar keer op keer werden natuurlijk die verzoeken van Gorees geweigerd. En wat hebben zij besloten? Ze zeiden, we moeten een aantal afspraken maken met elkaar. Dus ze besloten niet langer huwelijken, handelstransacties en vredesakkoorden aan te gaan... Met Ben-Hashim en ben al muttalib Dus ze zijn eigenlijk een nieuwe fase ingeslagen, een nieuwe weg ingeslagen. We hebben gezegd: vanaf vandaag zullen wij niet meer trouwen met mensen die behoren tot ben U hashim tot ben nur We zullen niet meer handel drijven met mensen behorende tot ben U hashim ben -u En we zullen ook geen vredesakkoorden meer sluiten met de mensen van ben hashim en ben al muttalib ze zouden alleen hiervan afwijken als de beide stammen, dus Benou Hashim en Ben al-Muttalib, bereid waren de profeet aan hen te overhandigen. Om hem natuurlijk te doden. Alleen dan zouden zij natuurlijk hiervan afwijken. Hiervan afzien. En degene die deze afspraken op schrift vastlegde, was Mansoor ibn Ekrima. Mansoor ibn Ekrima. En anderen hebben weer gezegd dat het een nadr ibn al-Harith was. Een nadr ibn al-Harith. Hij was degene die deze afspraken op schrift vastlegde. En in overlevering uh, staat er vermeld dat de profeet met betrekking tot de man die deze afspraken op schrift heeft vastgelegd, dat hij een dua tegen hem heeft verricht. En dat vervolgens zijn hand waarmee hij deze afspraken, op schrift heeft vastgelegd, verlamd raakte. Dus, er is meningsverschil over de naam van degene die deze afspraken op schrift heeft vastgelegd. Belangrijker is het feit dat deze afspraken op schrift werden vastgelegd, dat staat vast, en vervolgens op de muur van de kaaba werden opgehangen, <lacht> zodat iedereen het kon zien. En alleen maar hele belangrijke dingen werden opgehangen. De muur van Al-Qaeda. En dit gebeurde allemaal in het zevende jaar van de profeetschap. Dus zeven jaar nadat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn eerste openbaring ontving. Na zeven jaar. Ben-Hashim, die boden natuurlijk allemaal tegenstand. En weigerden zich gewonnen te geven. Zo waren de Arabieren. En dit voor de duur, moet je je voorstellen, van twee à drie jaar. En het waren twee a drie verschrikkelijke jaren, onvoorstelbaar, wat er in die tijd is gebeurd met Hashim. Ze konden in die tussentijd op niemand steun rekenen. Het was op een bepaald moment zo erg, dat zij zelfs bladeren van bomen hebben gegeten. Dat zij zelfs stukken leer, moet je je voorstellen, stukken leer hebben gegeten, hebben genuttigd. Want er was gewoon niks. En die periode: mensen vergingen van de honger, kinderen krijsten van de honger. En niemand schoot ze te hulp. Op een enkeling na. En een man die ondanks de boycott de mensen in Sheikh ben -U Hashim te hulp schoot, was Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam. En hij was, zoals wij ook eerder hebben aangegeven, de neef van Khadija. De neef van Khadija. Anha. .Hij deed dit weliswaar in het geheim, dus niet openlijk, maar hij kwam van tijd tot tijd naar ze toe op zijn kameel, die vol beladen was met eten. Om de mensen enigszins te voeden, want ze hadden niks. En op een dag was Hakim ibn Hizam samen met een bediende van hem op weg naar zijn tante Khadija, naar zijn tante Khadija, met voedsel. Bij zich. En onderweg kwam hij. Abu Jahl tegen. Abu Jahl. Die onmiddellijk tegen hem zei. Breng jij voedsel. Naar ben Hashim? Bij Allah. Ik zal dit bekend maken. Aan Quraysh. Ik zal je verraden. En terwijl hij. Of zij daar. Tegen elkaar stonden. Te schreeuwen. Kwam Abu Bakhtari. Ibn Hisham. Langslopen. En vroeg aan Abu Jahl wat er aan de hand was. Waarom lopen jullie zo te schreeuwen? Wat is er aan de hand? Abu Jahl riep dat Hakim voedsel bracht naar ben u Hashim. En ze zeiden we hebben afspraken gemaakt met elkaar. Dat doe je niet. Wanneer Abu Bakr zei, het voedsel behoort tot zijn tante, en zij heeft hem gevraagd om dit naar haar toe te brengen. Waarom zou je hem dan daarin in dwarsboom? Laat de man met rust. En de discussie tussen hen raakte steeds meer verhit. En bracht Abu Bakhtari zelfs, zelfs ertoe om Abu Jahl stevig toe te takelen. Dat had genoeg van hem. En hieruit valt op te maken dat sommige mensen binnen Korees niet blij waren met deze situatie. En zich ook niet door anderen de les lieten voorlezen. Ook hebben wij eerder natuurlijk aangegeven dat het tot de eigenschappen van de Arabieren behoort dat zij onrecht met alle middelen probeerden aan te vechten. En deze twee mannen zijn een voorbeeld daarvan. En nadat Omar moslim werd en besloot bij het heilige huis het gebed samen met de andere metgezellen te verrichten, wist Korees zich in raad. En bleven zij machteloos toekijken. Wat moet je doen? En dit nieuws bereikte de moslims. In Habasha. Daarnaast was er ook sprake van een soort opstand. In Habasha. Opstand dat in gang was gezet. Tegen een Najasi. De koning van Habasha. En uit vrees dat de moslims niet meer. Op een Najasi. Zouden kunnen terugvallen. Besloten zij terug te keren naar Mekka. Zij hoorden dat. De omstandigheden waren veranderd. Omar is moslim geworden. Hamza is ook natuurlijk moslim geworden. Moslims zijn nu in staat om te bidden naar de Kaaba. En voeg daaraan toe dat ook de omstandigheden in El-Habasha niet goed waren. Dus ze dachten we gaan terug. Maar toen zij eenmaal in Mekka aankwamen. Ontdekten zij dat de omstandigheden heel anders lagen. Dan hen werd voorgehouden. Het was helemaal niet zo. De omstandigheden waren niet verbeterd. De folteringen en de vervolgingen. Die waren nog volop in gang. De situatie was zelfs verergerd. Sommigen van hen beriepen zich op de bescherming van familieleden. En zijn Mekka binnengegaan. Terwijl anderen weer zijn teruggekeerd naar Habasa. En een van de personen. die bescherming geboden kreeg. was Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu een grote metgezel en een van de eerste die de islam heeft omarmd en hij was een van degenen die bescherming genoten of bescherming kregen, hij kreeg deze van Al-Walid ibn al-mughira maar toen hij dus Uthman radiyallahu anhu toen hij, toen hij geconfronteerd werd met de verschrikkingen die zijn broeders en zusters moesten ondergaan kon hij niet met zichzelf leven hij kon niet met het idee leven dat hij bescherming genoot van een veelgoden aanbidder. Terwijl het zijn broeders en zusters erg moeilijk werd gemaakt door geloofsgenoten van deze man. En hij besloot naar Luwalid ibn al mughira te gaan en zei tegen hem. O Abu Abdushams." Dat was zijn roepnaam. O Abu Abdushams." Shams. Je hebt je aan je woord gehouden. Maar ik wil dat jij de bescherming die jij mij hebt gegeven, weer terugneemt. Ik wil geen gebruik meer maken van jouw bescherming. Hij vroeg aan hem, dus Al-Walid vroeg aan Uthman ibn oon. Hij vroeg aan hem, maar waarom, o zoon van mijn broer? Er heeft jou toch niemand iets aangedaan? Hij antwoordde nee. Er is mij niks aangedaan. Maar ik volsta met de bescherming van Allah. En ik wil geen andere bescherming genieten dan die van hem. Mooie woorden. Ik volsta met de bescherming van Allah. Andere bescherming heb ik niet nodig. Ik wil dat jij openlijk, openlijk zei hij tegen hem, nabij het heilige huis laat weten... Dat jij mij geen bescherming meer biedt. Zoals jij ook openlijk te kennen hebt gegeven mij bescherming te bieden. En zij vertrokken samen naar het heilige huis. En eenmaal daar aangekomen riep al-Walid, Ibn al-Mughira: Dit is Uthman. Beste mensen, dit is Uthman. En hij heeft mij gevraagd om de bescherming die ik hem heb geboden ongedaan te maken dus vanaf nu valt hij niet meer onder mijn bescherming daarna begaf El Walid zich richting een verzameling mannen uit Korees behorende tot Korees die zat te luisteren naar de voordracht van een dichter genaamd Labid ibn Rabia een bekende dichter in die tijd ze zaten allemaal te luisteren naar hem en natuurlijk als iemand openlijk tegen de mensen zegt van vanaf nu geniet hij mijn bescherming niet meer. Ja dat werd hij eigenlijk vogelvrij verklaard. Dat is het. Dan kon iedereen hem iets aandoen. En op dat moment liep Lualid weg en ging luisteren naar Labid ibn Rabi'a. En Labid die zat op dat moment een aantal dichtversen voor te dragen. En hij zei alles... Behalve Allah is vals. Alles behalve Allah is vals. En deze woorden brachten Uthman ertoe om te zeggen. Hij heeft de waarheid gesproken. Klopt. Alles behalve Allah is vals. Toen Labid verder ging met zijn gedicht. En zei. En iedere gunst zal geheid. zal absoluut tot een einde komen en iedere gunst zal absoluut tot een einde komen als reactie op deze woorden zei Uthman, zei Uthman je hebt gelogen Want de gunst van het paradijs kent geen einde want de gunst van het paradijs kent geen einde hij heeft hem gelijk gegeven de eerste keer maar de tweede keer zei hij tegen hem je hebt gelogen is niet waar en hierop schreeuwde Labid, overzameling in Quraysh. Hoe kunnen jullie het toestaan voor deze laaghartige persoon om dit te zeggen? Om jullie dichter te schofferen met andere woorden. Hoe kunnen jullie dit toestaan? En vervolgens stond een man op en sloeg Uthman keihard op zijn oog. Keihard. Dus als wraak voor Labid, hoe kun je onze dichter... Kleineren, hoe kun je onze dichter vernederen? Dat kan toch niet? En Walid die op dat moment zat te kijken, zei tegen Uthman: o zoon van mijn broer, dit had je oog niet hoeven overkomen. Dit had je oog niet hoeven overkomen. Met andere woorden, als jij onder mijn bescherming was gebleven, dan had niemand jou kunnen aanraken. O zoon van mijn broer, dit had je oog niet hoeven overkomen. Jij bevond je onder een sterke bescherming. Onder mijn bescherming met andere woorden. En hij was een sterke man. En hij was een gerespecteerde man in Korees. el ibn Moghera. Hij behoorde tot de voormannen van Korees. Een man die veel respect afdwong. Dus als iemand onder zijn bescherming viel, dan kon niemand hem iets aandoen, dan kon niemand hem iets maken. Dat kon ook niet, want op het moment dat jij die persoon iets zou aandoen, dan is het net alsof jij degene die hem bescherming heeft geboden, hebt geschoffeerd. En dan was het oorlog tussen jullie, oorlog werkelijk. Dus hij zei tegen hem van, o zoon van mijn broer, dit had je oog niet hoeven overkomen. Jij bevond je onder een sterke bescherming. Maar beste mensen, luister naar de volgende woorden, van Uthman radhiyallahu anhu. Woorden. Die ons aan het denken moeten zetten. Woorden die aangeven hoe sterk het geloof van deze mensen was. Hij zei. Bij Allah. Mijn goede oog. Mijn goede oog. Snakt. Naar datgene wat haar zus is overkomen omwille van Allah. Prachtige woorden. Mijn goede oog. Snakt naar datgene. Wat haar zus, dus de andere oog, is overkomen? Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En Walid bood hem op dat moment nog eens bescherming aan. Want dat was een naaste van hem. Maar hij weigerde hierop in te gaan. Absoluut niet. Want hij volstond, zoals hij eerder aangaf, met de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons. Tot degenen te doen behoren die volstaan met zijn bescherming.